Acht uur, dikter Hark met het NOS-journaal. De Egyptische oud-president Mubarak ligt in coma, zegt zijn advocaat. Mubarak zou een beroerte hebben gehad. Hij trad in februari af na wekenlange protesten tegen zijn bewind. Sindsdien ligt hij in een ziekenhuis bij de badplaats Sharm al-Sheikh. De afgelopen weken gingen veel Egyptenaren opnieuw de strand op. Ze eisten dat Mubarak en leden van zijn regering snel een openbaar proces krijgen.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrint, labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Er wordt met man en macht naar gezocht. Maar als die niet gevonden wordt, is het ook niet erg. Het Higgs-deeltje. De deeltjesversneller in Genève die draait nu al bijna drie jaar. Steeds beter, er waren wat problemen. En inmiddels vinden er per seconde zo'n 400 miljoen botsingen... tussen protonen plaats. En het worden er nog meer ook. Wat betekent dat en gaan ze het uiteindelijk vinden? Of niet? Welkom in de studio, deeltjesfysici Stan Bentvelsen en Marcel Vreeswijk, beide verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Hoe gaat dat eigenlijk? Stel dat dat, dat, dat Hicks-deeltje, we gaan zo meteen wel uh, nog even uitleggen wat het ook alweer precies was. Ja. Maar uh, dat is enorm nieuws. Sommigen zeggen dat wordt dan nog groter nieuws dan de maanlanding. Ja. Nou, als je er goed uh, genoeg fantasie voor hebt en je beeldt je in wat het eigenlijk betekent om een Higgsdeeltje te vinden, dan vind ik het inderdaad groter nieuws dan een uh, maanlanding. Ja? ja, de maanlanding was een spectaculair beeld, daar kon je tenminste Precies. nog naar kijken. Dus je moet inderdaad wel uh, eventjes uh, in de induiken um, um, bekijken wat het eigenlijk betekent als je een Higgsdeeltje vindt. En dan misschien ook hoe we het vinden in de, in de detectieapparatuur. En dat verhaal bij elkaar, dat is ja, verschrikkelijk fa fascinerend. Marcel Vreeswijk. Hoe zou dat gaan? Stel het deeltje is gevonden. Wie is dan de man op aarde die dat bekend mag maken aan ons leken en journalisten? Ja, ik denk dat dat de directeur van Serren zal zijn uiteindelijk. Die het bekend mag maken aan de, aan de journalisten in eerste instantie. Maar ja, het zou ook zo kunnen zijn dat een van de experimenten van de LHC, het Atlas-experiment, bijvoorbeeld het Higgs-deeltje als eerste vindt. En ja, dan ligt het anders. Dan zal iemand, waarschijnlijk de, de spokesperson, zoals het heet... van Abbas, eh, als eerste eh, dat nieuws naar buiten brengen. Maar er zijn heel veel wetenschappers van heel veel instituten... die werken daar allemaal samen. Veel nationaliteiten. Uh, er zijn ook verschillende geldschieters. Dan heb je nog de directeur van het instituut aan zich. Ik, ik voorspel enorme ruzie als dat ding gevonden wordt... wie het bekend mag maken. Ja, dat is gek, hè? Want, uh, dat zijn wie zeg wetenschappers... maar de armstrong van het higgsdeeltje ja. mag worden. Nee, uiteindelijk zijn we natuurlijk in collaboraties bezig. Hè? Marcel, die haalt het al uit. Aan. Wij uh, werken bij de Atlas-collaboratie. Dat is een enorme gemeenschap van uh, natuurkundigen. Als we publicaties maken, dan uh, moet je ook door de eerste pagina's heen bladeren... om door de auteurslijst te komen, want er staan zo ongeveer 3000 namen op op het moment. En met z'n allen met elkaar uh, maken we dat dan wereldkundig. Dan is er misschien wel één iemand die uiteindelijk de presentatie geeft... waarin hij een grafiek laat zien en dan zegt van... hé, hey, kijk, dit impliceert het bestaan van een Higgs-deeltje. Wacht eens even, is die niet gewoon al gevonden? En zijn jullie nog steeds aan het vergaderen wie het mag bekendmaken? Um, we, we, zijn, we zijn volop aan het vergaderen, dat is inderdaad dat is een, feit. een feit. Maar is het Higgs-deeltje um, al gevonden? Nee, wij, wij kunnen niet zeggen of dat Higgsdeeltje deeltje al gevonden is. En dat kunnen we ook niet zeggen, omdat we het werkelijk nog niet weten. We, we hebben, zoals je al zei, miljoenen botsingen. En uh, we zijn er met, uh, met uh, al onze computing-apparatuur en alle slimmigheid bezig... om te kijken wat die botsingen enorme stroom van gegevens ons opleveren. En um, daar zitten misschien een paar aanwijzingen voor een higgsdeeltje tussen. Maar het is zo verschrikkelijk gemakkelijk om daar een fout in te maken. Dat je moet wel heel erg zeker zijn om zoiets wereldkundig te maken. Want zoals je zegt, iedereen zit erop te wachten. Het is spectaculair als je het goed Dus je wilt het zeker niet mis hebben. We moeten dat. Uh, we, je willen het niet mis hebben. Want als je het twee, drie keer mis hebt, dan gelooft niemand je meer als je het wel hebt gevonden. Dus we moeten, we, we moeten het echt heel goed weten van tevoren... voordat we iets naar buiten brengen... dat wij, de 3000 natuurkundigen die in de collaboratie werken... er in ieder geval van overtuigd zijn dat dit een correcte meting is... met een correct resultaat. Het klinkt ook alsof jullie uh, uh, niet alles kunnen vertellen hier in de studio. Alsof je toch voorzichtig moet zijn over wat er nou wel en niet is gevonden. Ja, dat, uh, we moeten ook voorzichtig zijn met wat we zeggen. Want niet alles mag zomaar naar buiten gebracht worden... voordat je het met elkaar uh, doorsp uh, doorsproken hebt en gecontroleerd hebt... en nog een keer gecontroleerd hebt. En dan pas brengen we dat naar buiten toe. Dus, uh, Jullie zitten hier niet helemaal vrij zit... uh, van ballast. Oh. <laughs> nee, we spreken hier uh, vrij open over uh, alle dingen. En, uh, ja, hoor. En, uh, uh, maar het, niet... is, het is ook nog niet zo gek lang geleden gebeurd... dat er inderdaad de claim werd gelegd dat er een, uh, een higgsdeeltje zou zijn... bij een bepaalde uh, energie, met een bepaalde massa. We willen natuurlijk allemaal weten wat de massa van dat higgsdeeltje dan is. Ja, en dat bleek toch, uh, toen er nog iets nauwkeuriger werd gekeken... meer data werd binnengekomen, dat het uh, een vals signaal was. En... Hoe weet je dat eigenlijk? Want, want ja, laten, we, laten we eerst eens zo'n experiment uh, voor ogen nemen. Dan, dan, dan gaan die deeltjes botsen in zo'n ja. enorme Tunnel, ja, in, in een cirkelvormige tunnel. Hè? En, en we zoeken nog één deeltje om het hele systeem compleet te maken. Ja, nou, ja, meer dan dat. Het is niet het systeem compleet maken... maar het is echt het fundament aan het hele systeem geven. Het, het, het deeltje is niet zomaar een deeltje. Als je dat vindt, zeg je wel iets over... over uh, eigenlijk het hele systeem van alle deeltjes die we kennen... als geheel in elkaar steekt. En uh, Ik wil alleen maar aangeven dat het echt een heel bijzonder gegeven is om zo'n deeltje te vinden. Maar je weet dus nooit wanneer je hem gevonden hebt. Want het, het is altijd maar een afgeleide van een hele lange berekening. Er gaat niet een lampje branden. de nee, nee, die zegt... Nee, bingo. Nee, nee, dat ben ik niet met je eens. Uh, uiteindelijk uh, zijn we die data aan het doorploegen. Uh, uh, we weten van het Higgs-deeltje, als het zou bestaan... veel van zijn eigenschappen. En daar kun je dus ook naar op zoek gaan. En uh, in, die, in die miljoenen botvingen kun je... Um, uh, botsingen proberen terug te vinden... Precie die precies aan die eigenschappen voldoen. En als het higgsdeeltje daar dus bij, bij zit... dan uh, zie je uiteindelijk in je, in je distributies... we werken altijd veel met, met, uh, met plaatjes... Die, die die distributies laten zien, die de analyse weergeven... zie je heel helder signaal als er een higgsdeeltje is. Dus je weet het vrij snel als je hem hebt als, als we hem hebben gevonden, dan weten we het ook echt... Uh, daar zit hij gewoon maar hoe weet je definitief zeker dat die niet bestaat? Dat lijkt me veel moeilijker, aantonen dat iets er niet is. Dat is heel ingewikkeld inderdaad. Uh, ja, dat heeft te maken met statistiek. Je, we doen een heleboel metingen. En een heleboel van die, van die botsingen, die leveren standaardprocessen op. En die standaardprocessen lijken ook wel eens op een uh, HIX-productie. Dat, dat kan inderdaad gebeuren. Maar... Maar als, je, als er een heleboel hiksdeeltjes zouden worden geproduceerd... Dan, dan krijg je toch ergens een piekje in je distributie te zien. Nou, Met statistische berekeningen kun je uitrekenen... hoe waarschijnlijk is het dat, dat we in een bepaalde distributie... alleen achtergrond zien. En op een gegeven moment eh, kun je keihard aantonen... dat je alleen nog maar achtergrond ziet en geen signaal. Dus het is wel degelijk aan te tonen dat hij er niet is. Je? Ja, maar dat zijn wel statistische... Uh, uh, processen, statistische bewijzen die we om je, overleggen. Ja, om je een ja. idee te geven, we zijn nu, zoals je ook al zei... Uh, een tijdje bezig met deze versneller. Hij, is, hij draait echt heel erg goed. De uh, aantal botsingen is, is enorm groot. Het is nog niet zo groot als, uh, als dat we uiteindelijk willen bereiken... met deze versneller. Uh, we zullen uh, nog tot zeker eind volgend jaar nodig hebben... voordat je helemaal zeker van kunt zijn dat het higgsdeeltje er niet is, mocht u er inderdaad niet zijn. We hebben het al een hele tijd over het higgsdeeltje, maar het is misschien voor sommige luisteraars alsof we praten over Henk... terwijl we helemaal niet Henk in het verhaal geïntroduceerd nee. hebben. Nee. Laten we eens uh, proberen om duidelijk te maken wat dat higgsdeeltje is. Ja. Je hebt dus een, een, een systeem... En, en dat systeem zou niet kunnen bestaan als er geen higgsdeeltje was. Nou ja, misschien moeten we iets verder teruggaan. Uh, kijk, we zijn bezig met de wereld van de elementaire deeltjes. En de elementaire deeltjes... Die, uh, ja, die kenmerken zich door het feit dat ze elementair zijn... en geen uitgebreidheid in de ruimte hebben... en echt puntdeeltjes zijn. En daarvan zijn er in de loop van de geschiedenis... nu uh, een heel aantal van gevonden. Dus de hele wereld bestaat uh, voor ons uit materie... maar als je iets uh, kleiner kijkt... dan zou je kunnen zeggen de hele wereld bestaat uit deeltjes. Ja. Hele ja. kleine deeltjes. Ja. Kleine deeltjes, zoals ik zei, puntdeeltjes... en die voelen elkaars aanwezigheid op een bepaalde manier... dat noemen we dan krachten of wisselwerkingen. En die elementaire deeltjes die bouwen uiteindelijk dingen op... protonen, neutronen en atomen en daarmee moleculen... en uiteindelijk de wereld om ons heen. En we, we, die, die meest elementaire deeltjes die, uh, die kunnen we beschrijven. Die kunnen we eigenlijk vrij goed beschrijven met een wiskundig model... En met beschrijven bedoel ik dat we eigenlijk kunnen um, um, voorspellen... hoe ze zich gedragen. He, dus als je twee van die deeltjes neemt en je botsen op elkaar... dan kun je voorspellen wat er gebeurt. En uh, die rekenregels, om uh, um, um die voorspellingen te kunnen maken... die worden samengevat onder wat wij noemen het standaardmodel. En het standaardmodel is eigenlijk het model... wat dus uh, alle wisselwerkingen, krachten tussen die elementaire deeltjes beschrijft... En dat is fantastisch. Dat is een, een, een, een, een hele... Nou, mooi dat je dus materie op dat elementaire niveau kunt beschrijven op die manier. Onze maar, beschrijving van de wereld. Onze het, het beschrijving van de wereld model is op gewoon hoe het wij elementaire niveau, alles zien. Inderdaad, ja. Alleen, ja, dat standaardmodel, dat heeft een paar enorm grote problemen. En uh, die werden al uh, jarenlang geleden onderkend. En uh, een van de oplossingen van die, van die technische, eigenlijk technische problemen die het standaardmodel heeft... die wordt gegeven door uh, de introductie van een nieuw veld, een nieuw, een nieuw concept... laat ik het maar zo zeggen, um, bedacht door Pieter Hicks... en uh, nog twee andere uh, collega's hier van hem. En, um, en, en als hij gelijk zou hebben gehad dat dit, dat dit concept... wat dus de oplossing voor de problematiek van de wiskundige structuur van het standaardmodel zou zijn... dan zou dat betekenen dat ook iets als een higgsdeeltje moet bestaan. Want, want er is een probleem in het model. Want, ja. want ooit ontdekten we moleculen. Toen vonden we dat ja. al heel geweldig. Maar ja. het, in de natuurkunde kan het allemaal niet klein genoeg zijn. Dus gingen de uh, moleculen opbreken. Gingen we weer er atomen van maken. En atomen ja. die bleken ook weer uit de uh, neutronen en protonen te bestaan. En die ook ja. weer uit De zit nog zitten ongeveer in 1905. Hè? Toen werd het de kern, de protonen en de neutronen ontdekt. Dus gewoon de geschiedenis der natuurkunde ja. in de notendop is kleiner, kleiner, kleiner. Ja. En op een gegeven moment was er een probleem. Ja. Wat is in essentie dat probleem? In essentie is het probleem dat... Um, het, nou, nog één stapje terug is niet even. Niet? Okay. Uh, ja, ja. Die, die, die wereld op het meest kleine niveau... Uh, dat, dat zijn het, de deeltjes die in het inwendige in protonen zitten... en neutronen, die, die noemen we quarks. En misschien andere deeltjes die weleens uh, hebben gehoord, uh, elektronen. Die quarks en elektronen, die, die, dat zijn eigenlijk... De, de meest elementaire bouwstenen van de wereld om ons heen... voor zover we nu weten. Uh, die wereld die voldoet aan, een, uh, aan, de, aan de wetten van de kwantummechanica. En uh, die wetten van de kwantummechanica zijn lastig om zo even te beschrijven... maar daar kunnen we misschien nog straks even over hebben. Maar uh, uh, het betekent dat, um, dat um, uh, zodra je de deeltjes een massa geeft in het model... dan uh, gaat er iets fout. Dan gaat er iets fout in de berekeningen. Dus als er geen Hicks deeltje zou zijn... dan zou helemaal niets massa hebben in de wereld. Dus dan zou nou, eigenlijk nou, alles... Nou, er... laat ik het dan anders zeggen. We weten dat dingen massa hebben in de wereld. We weten dat deeltjes massa hebben. Ja, daar zijn we bij. Daar zijn we bij, jij en ik. We, we hebben allemaal een bepaalde massa. De een wat meer dan de ander misschien. Maar uiteindelijk um, is dat, wordt het beschreven op het meest elementaire niveau... door iets wat we massa noemen van elementaire deeltjes... En het model wat we hebben van die elementaire deeltjes... dat gaat helemaal de bocht uit, dat vliegt de bocht uit... als we die massa introduceren. We kunnen alleen maar deeltjes beschrijven die geen massa hebben. En we weten dat er massa en ze is. En we weten dat ze wel massa hebben. Dus, dus er, moet, er, moet er moet nog iets, een deeltje er zijn. Er moet iets zijn wat dat oplost. Ik en... hou van anekdotes, ook al zijn ze meestal niet waar. En de ja. anekdote in dit geval was dat die Pieter Hicks... die in Schotland woont, ja. zijn hond ging uitlaten. En dat hij toen tijdens het, het, het, het roepen van de hond ineens dacht van... Uh... Ik heb het, er is nog een deeltje. Ja. Nou, hij zegt niet eigenlijk... Dat is wel fascinerend om toch even te vertellen. Hij, hij zegt niet van, er is nog een deeltje. Nee, hij zegt nog iets veel fundamenteels. Hij zegt, nee, het hele heelal, het vacuüm, het hele heelal het, het, het om ons heen... is gevuld met een veld. Dat noem ik maar een Higgsveld. veld en, en die massaloze deeltjes, hè, die, die quarks en die elektronen... die, die, die, die, die stiefelen door dat veld heen. En omdat ze dat veld voelen krijgen ze effectieve massa. Dus, dus hij postuleert in feite het, het, het hele vacuum van het, uh, van het uh, universum... gevuld met een substantie, een veld of een energie. En, een negatieve energie. En, en um, de deeltjes krijgen effectieve massa omdat ze, omdat ze dat veld voelen. En die rimpeling van het veld, zo zou je het kunnen zeggen... die rimpeling van het veld zelf... Dat is het Higgsdeeltje. En als dat Higgsdeeltje dus straks niet blijkt te bestaan. In, in welk jaar is de natuurkunde dan plotsklaps teruggeslingerd? <laughs> waar, waar zijn we dan ineens? Want dan is dus gewoon het hele model wat onze wereld moet beschrijven naar de Galamyche. Fascinerend, hè? Ja, geweldig. Ja dat, ja, dat zou wel leuk zijn. En, uh, um, dat vind ja, ik sportief dat, dat u dat zegt, dat zou leuk zijn. Want uiteindelijk moet je als wetenschapper natuurlijk altijd de waarheid omarmen. Ja. En moet je natuurlijk altijd blij zijn met nieuw inzicht... ook al is alles wat je dacht uh, kapot, maar echt leuk lijkt me dat niet, Marcel Vreeswijk. Nee, ik denk dat we dan juist toch verder zijn en niet zijn teruggeslingerd naar het verleden. We zijn juist een stap verder gekomen als we laten zien dat het Higgs-deeltje er niet is. Want we weten gewoon dat die theorie, die, dat standaardmodel, niet kan kloppen, zonder het Higgs-mechanisme... Ja, dus als, als we het Higgsdeeltje niet vinden, of laten we zeggen, als, laat ik zo zeggen, als het er is, dan vinden we het. Maar als we het Higgsdeeltje uitsluiten, ja, dan betekent het dat er iets anders moet zijn. Een stukje nieuwe fysica wat we nog niet kennen en ook zelfs in de theorie nog niet hebben ja, berekend. Dus, dus dat, dat hele standaardmodel? Dat standaardmodel van al die deeltjes en, en, en, en velden en rimpelingen dat kunnen we dan gewoon als geheel het raam uitgooien. Nou, vooral die rimpelingen, zou ik zeggen. Maar die, eh, want dat, zijn, dat is het Higgs-deeltje. Uh, maar dat model, dat, dat kan misschien dan toch nog gered worden... door een, door een ander mechanisme. Want het Higgs-mechanisme, hoe elegant het ook is... Ja, het, het is maar een hypothese en er zijn wel andere hypotheses. Is het eigenlijk wel doenlijk wat jullie... Ik, bedoel, ik, ik, ik heb enorm respect voor jullie uh, beroep, maar aan de andere kant denk ik... ja. Gaat de mens het grote mysterie wel ooit ontrafelen? Ik bedoel, duikt er niet gewoon om de hoek een nieuw mysterie op... en dan heb je het hicks-deeltje, maar, maar dan blijkt er toch weer niks van te kloppen. Want is het uiteindelijk de mens wel gegeven... om de volledige werking der natuur als een soort van. Dat handleiding? lijkt me een hele filosofische vraag natuurlijk. Uh, wij focussen ons op dat deeltje en, en wat er gebeurt bij deze energieën, bij deze hoge energieën... als je deeltjes met elkaar in uh, aanraking brengt. Ja, en of we daarna alles zullen begrijpen, ja, dat... Uh, dat is een beetje een filosofische vraag. Nou ja, is het uiteindelijk dat je blind staart op iets? Dat heb je vaak in het leven. Dat je denkt, nou, als ik die nieuwe auto heb, dan ben ik gelukkig, maar dan ben jij wel niet gelukkig. Misschien dat de natuurkunde als geheel ook wel in een soort situatie zit. Jazeker. En eigenlijk ongeacht of we dat Higgs deeltje wel of niet vinden, we zijn bezig met deze versneller om een totaal nieuw energiegebied te openen. En um, ja, hoe moet je dat zeggen? Je kunt zeggen dat we in staat zijn om nieuwe materie te maken met deze versneller. We verwachten allemaal dat er een Higgs deeltje tussen zal zitten, tussen die nieuwe materie. Maar um, het zou zomaar kunnen dat we ook andere nieuwe deeltjes gaan vinden die we nog niet eerder hebben ontdekt. Je vindt hoe dan ook iets. Uh, dat zou kunnen. Nou, dan moeten we even oppassen. Um, of het Higgs deeltje bestaat of niet, dat gaan we uh, zeker zien. Uh, we zullen aan het eind van de looptijd van dit experiment... kunnen we u uitleggen of we het higgs gevonden hebben... en of we het Higgsdeeltje niet hebben gevonden. Als we het niet hebben gevonden, dan zullen we u ook kunnen uitleggen... wat dan het alternatief moet zijn... om die problematiek van het standaardmodel op te lossen. Maar buiten dit hele verhaal zou het zomaar kunnen... dat je nog uh, uh, andere nieuwe deeltjes vindt. En dat is natuurlijk ook wel fascinerend... Uh, uh, maar dan begeef je op een heel ander terrein weer. Uh, we weten allemaal, of ik weet niet of, of, of, of dat bekend is... maar we missen ook heel veel energie en deeltjes in het heelal. En, uh, de donkere materie. De, de donkere materie, ja, dat thema. 90% van ja. alle materie, uh, zeggen sommigen. Uh, ja, ja. Zullen we het daar zo meteen over hebben? Child on me Cause no matter where she hides Man, she's gonna hear me coming I'm gonna walk right down that street Just like a bulldog drumming Cause, Cause In, gezongen door de Hollies. We gaan luisteren naar onze rubriek Wetenschap in één minuut. Wetenschap in één minuut. Ja, ik zeg eigenlijk gelijk dat ik deeltje fysicus ben. En dat werkt vrij goed in de kroeg ook. Dat, je moet het even net een goede insteek hebben. Maar uh, ja, mensen, mensen zijn wel geïnteresseerd... Waarom brandt de zon en hoe oud is het heelal eigenlijk? En uh, waarom valt een deeltje naar beneden, en niet omhoog? En uh, waarom is de lucht blauw? Maar zijn dat vragen die meteen aan jou gesteld worden? Nee, dat niet, maar die stel ik altijd terug als mensen lachig doen over wat ik doe. Dan... Uh... Nou, mensen, mensen, hebben af en toe de neiging om te zeggen van, oh uh, uh, natuurkunde, over het ingewikkeld en over het lastig. En het is ja, een beetje mijn taak om dan gewoon te vertellen hoe het zit. Ik bedoel, je gaat niet in de kroeg uh, met een pen en papier uh, een college geven, maar je probeert echt uh, de concepten en de ideeën te vertellen en probeer het te vertellen waar ze het bij nodig hebben. Bijvoorbeeld iedereen denkt de relativiteitstheorie. Wie heeft dat nou ooit in godsnaam nodig? Totdat je je tom-tom wil gebruiken. Want elke tom-tom heeft de relativiteitstheorie nodig om te bepalen waar jij bent? Als je dat niet doet, dan zit je elke dag 10, 20 kilometer mis. Dus mensen gebruiken hele fundamentele natuurkunde elke dag zonder dat ze het eigenlijk beseffen. En dat, dat wil ik ze wel uh, meegeven. U luistert naar Labyrinth Radio en hoorde dus zojuist elementair deeltjesfysicus... Ivo van Vulpen in een aflevering van de rubriek Wetenschap in één minuut. Stan Benveldsen en Marcel Vreeswijk uh, zijn ook allebei uh, fysici, natuurkundigen. Ja, dit is natuurlijk één ding, hè, dat het heel veel toepassingen heeft... in ons dagelijks leven, het internet, om maar eens wat te noemen. Dat zou er allemaal niet zijn zonder uh, natuurkundigen. Ja. Maar uiteindelijk, wat ook heel erg fascineert... Het grote raadsel. Hè? Hoe zijn we hier nou weer terechtgekomen? En, en wat doet dat hier heelal daar eigenlijk? Ja, ik vind dat het, dat het daar wel een beetje om gaat ook, uiteindelijk. Voor, voor mij persoonlijk wel, uh, ja. Het, het mysterie. En het, het grote ja. mysterie. Ja, de grote vragen proberen op te lossen. Want als we 90% van alle materie niet direct kunnen waarnemen... dus we weten dat er iets is, maar we kunnen het niet echt waarnemen... die donkere materie, dan weten we eigenlijk best te weinig. Dat, dat noopt tot enige bescheidenheid, zou ik zeggen. Dat noopt tot, tot de, enige bescheidenheid, ja, ja. maar ook, ook uh, de ambitie... om te kijken wat het dan wel zou kunnen zijn. Of in ieder geval uh, alles in alles stellen om naar achter te zien te komen. En dat zou in zo'n zo deeltjesversneller misschien wel aan het licht kunnen komen? Voor een deel wel. De, de, de massa wel. De donkere massa, daar kun je wel een deeltjesinterpretatie bij hebben. Dat dat verborgen deeltjes zijn die we nog niet kennen... en die we wel kunnen maken, wellicht, in onze deeltjesversneller... En uh, ja, die zwerven misschien wel rond in het heelal. Al sinds de oeknal of zo. En die kunnen wij dan in ieder geval weer zichtbaar maken. En, en dan kunnen we in ieder geval die donkere massa... Uh, Men meent dark matter. Maar dan ja. hebben ook nog donkere energie. En, dat, en dat, daar heb ik persoonlijk heel veel moeite mee... om daar uh, een deeltjesinterpretatie aan te geven. Wat maar, is het verschil tussen donkere massa en donkere energie? Nou, die donkere energie die drukt eigenlijk weer het heelal naar buiten. Dat is een afstotende... Dat is de kracht, kracht die ervoor en... zorgt dat het alsmaar uitdijt. Ja, ja. Ja. En om daar... ja. Ik kan daar persoonlijk eigenlijk uh, geen deeltjesinterpretatie aan geven. En ik heb het eigenlijk ook nog nooit eerder gehoord... dat iemand dat geprobeerd heeft. Dus dat is voor mij echt een groot mysterie. En dan heb je die donkere materie. Uh, hoe weten we eigenlijk dat het er is? Want, want dat, dat zeggen allemaal natuurkundigen met een, met een zeker ja, dat kun je, je kunt kijken naar de bewegingen van, van sterrenstelsels... En, en je, je kent ook hoeveel sterren daarin zitten, hoeveel sterrenstof en, en, en andere zaken daar uh, zich in bevindt. Daarin, daarmee kun je uitrekenen hoe die sterrenstelsels moeten bewegen, hoe die draaiingen eruit moeten zien. En toch draait het anders. Draait het sneller of langzamer dan het en, zou moeten doen. En ja, dus moet er nog wel dat... iets zijn wat eraan trekt. Precies. Hoe gaat dat uh, in zijn werk en zo'n deeltjesversneller? Hoe zou je daarin dat dan kunnen ontrafelen? Nou, door bijvoorbeeld die deeltjes te maken die heel, heel zwak uh, uh, interageren met andere deeltjes. Maar als je een krachtige deeltjesversneller hebt, kun je die deeltjes wel maken. En dan zie je opeens dat die deeltjes bestaan. Dus tijdens de oerknal zijn ze ook gemaakt, want toen was er zoveel energie uh, beschikbaar. Ja, en die deeltjes hangen dus nog steeds rond die sterrenstelsels uh, in de rondte. Hoe gaat zo'n zo proef met zo'n deeltjesversneller? in zijn werk, want jullie, jullie komen daar allebei geregeld... jullie werken daaraan mee, dan, dan op een dag gaan jullie uh, deeltjes laten botsen. Is, is dan iedereen op de zaak? Is het, is het dan extra er is wel wat aan vooraf gegaan, <laughs> <he>? voordat je, <laughs> je dat uh, begint. Maar is er dan iemand die op een knop drukt en zegt... nou jongens, daar gaan we? Of? Nou Je hebt, je hebt, uh, je hebt eigenlijk twee clubben mensen... die redelijk onafhankelijk van elkaar bezig zijn. De ene die zorgt... Dat de deeltjes rondgaan in de buis, in de tunnel. En die, liggen... die buis is ontzettend lang, nee, dat 27 is, ja, dat kilometer. Zie je die, die, die tunnel van 27 kilometer omtrek. En daar liggen eigenlijk twee pijpjes weer in. van uh, een centimeter of vijf diameter. En daarin schieten uh, pakketjes met protonen, die, die, uh, de, uh, de waterstofkernen. Protonen, schieten uh, daarin rond. In het ene buisje uh, met de klok mee, van bovenaf bekeken. En in het andere buisje tegen de klok in. En op uh, bepaalde punten zijn die twee buisjes met elkaar samengesmolten... zodat die uh, pakketjes met deeltjes door elkaar heen kunnen bewegen. En terwijl ze door elkaar heen bewegen... dan moet je je voorstellen zitten ongeveer 100 miljard van die protonen in zo'n pakketje. En 100 miljard protonen in zo'n ander pakketje. Terwijl die twee pakketjes van 100 miljard protonen door elkaar heen bewegen... heb je dus kans dat één proton van het ene pakketje botst met één proton uit het andere pakketje... En de rest schiet door en die maakt een rondje om uh, bij de volgende uh, doorgang van die pakketjes weer een botsing te maken. En met wat voor snelheid gebeurt dit allemaal? Dit is, dit is uh, <laughs> niet meer uit te drukken in snelheid, het is eigenlijk gewoon de lichtsnelheid. Het is net niet de lichtsnelheid. En, en maar die, maar de, energie, is... de energie van die deeltjes, daar gaat het om. Die energie is, is natuurlijk absurd hoog. En, uh, en ook nog nooit eerder zo hoog geweest hè, door mensen gemaakt. Maar, maar wacht even, we hebben het over ontzettend kleine deeltjes. Ja. En de snelheid van het licht, dat is 300.000 kilometer per seconde. Als, als ja. Dat. Ja. En, oh. en dat kunnen wij mensen gewoon al voor elkaar krijgen... dat we gewoon eens, een paar van die deeltjes afschieten met die snelheid? Nou, dat gebeurt niet instantaan. Er zit een heel voortraject bij. Die deeltjes worden eerst vrijgemaakt. Ze zijn natuurlijk elektrisch geladen. Dus je kunt er met een elektrisch veld aan trekken. En dan worden ze versneld. En dan ligt er in de buurt van, uh, van de, deze grote versneller. een aantal kleinere voorversnellers, noemen we dat maar. Waarin die deeltjes als het ware steeds weer opnieuw een zwieper krijgen. met een uh, grotere energie. En uiteindelijk komen ze met een bepaalde hoge energie. in die grote buis terecht. En daar worden ze dan uh, tot het eind versneld. Tot de, mogelijke, tot, tot, tot, tot de maximale versnelling die de versneller aan kan. En je moet je voorstellen. Dat uh, die, die, die snelheid wordt gegeven, of die energie wordt gegeven door uh, de vraag: ja, wanneer schieten die deels nou echt uit de bocht? En krijgen ze niet meer uh, rond, uh, rond? Want je moet ze natuurlijk uiteindelijk 26 kilometer rond krijgen. En dan zit iedereen ernaar te kijken uh, via een computerscherm. Ja. En wat zie je dan op dat scherm? Dan zie je bijvoorbeeld de positie van die pakketjes. Uh, maar in, in, in, in, in, in, in de vorm van in de cijfertjes? Of, of, uh... Ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Je kunt het ook met diagrammetjes of je ziet een, een, een, een histogrammetje. Ja, dat, dat doet heet, er niet zoveel ja, toe, maar die, die, die, die lui die dus, <laughs> die dus die deeltjes rond uh, laten gaan... en zorgen dat ze botsen, dat zijn de mensen van de versneller. Daar zijn wij, Marcel en ik, helemaal niet bij werkzaam. Wij zijn werkzaam bij de detector. Die moet, die moet waarnemen ja, wat er die allemaal gebotst is. Ja, die uiteindelijk zit je daar waar die deeltjes elkaar raken... waar die pakketjes elkaar doorkruisen. Daar staat natuurlijk een enorm apparaat. En dat hebben jullie mede ontworpen? Ja. Atlas heet hij? Ja. Wat doet dat apparaat precies? Het apparaat meet, meet alle deeltjes die uit die botsingen naar boven komen. En dat zijn nogal wat deeltjes. Want zo'n proton, ja, dat, dat lijkt één klein deeltje... Maar dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dat is een kluwe van andere deeltjes. Die quarks waar we het net al over hadden. Maar ook nog gluonen. En die houden die quarks weer bij elkaar. Dus je gooit daar een hele kluwe van quarks en gluonen. Tegen een ander proton. Dus tegen een andere kluwe van quarks en gluonen. En die knallen, die knallen dus uit elkaar. Daar komen een heleboel nieuwe deeltjes bij vrij. En we moeten eigenlijk ieder deeltje wat daarbij vrijkomt goed meten. Om na te kunnen gaan, te kunnen gaan wat er in dat in die samensmelting van die twee protonen, of eigenlijk twee kwarks... die daar op dat moment echt hard op elkaar botsen, gebeurd is. En als we dat goed meten, dan kunnen we dus uh, nagaan... of daar een Higgs deeltje hoe, is geproduceerd of niet. Hoe weet je dan dat het niet aan jouw meting ligt, maar aan, aan de werkelijkheid? Door, door bijvoorbeeld een heleboel uh, uh, standaardprocessen te bekijken... waarvan we al weten dat die op een bepaalde manier moeten verlopen. Die je precies kunt voorspellen. En dan weet je, nu, nu klopt mijn meting, Inderdaad. nu klopt mijn berekening. Ja, ja. ja dus de eerste, het eerste traject van natuurlijk uh, zo'n zo deeltjesversneller... en ook de, de, wat we bij Atlas gedaan hebben, of waar we nu nog mee bezig zijn... is eigenlijk te kijken van alles waarvan we weten dat het al bestaat... uit uh, van, van nieuwe materie, uh, of kijken of we dat terug kunnen vinden. Dat is niet, geen triviale stap, hoor. Ehm... Um, uh, om, het, om een voorbeeld te geven, uh, in 1995 is, uh, is het zwaarste elementaire deeltje ontdekt uh, tot nu toe. Dat heet het topkwark. En uh, dat topkwark dat um, weten we dat het bestaat. En dat het een specifieke, uh, laten we zeggen, signaal achterlaat in de detector. En uh, nu is de, de vraag aan ons, uh, uh, om te beginnen is, kunnen wij ook dat uh, topkwark in Europa terugvinden? En nou ja, dat is, uh, daar is Marza met name veel mee bezig geweest... Um, om te zien, van, nou ja, tussen al die miljoenen botsingen kun je daar dat signaal van dat top, topkwark uit uh, destilleren en, en halen. En als je dat gedaan hebt, dan, dan weet je van... nou, dit is toch wel echt een vrij ingewikkelde meting. Maar die doe je goed. Dus blijkbaar werkt de meetapparatuur goed. Blijkbaar werkt de detectie goed. Blijkbaar werkt de analyse goed. Dus en als dan we dan heb je vertrouwen vertrouwen dan hoeven we niet nee, te zeuren... dat het nee, aan het apparaat lag. Dan He weet je van, hé, hey, <laughs> we zijn bezig met ja. iets... wat ook daadwerkelijk in de natuur voorkomt. Is er ook kantoorhumor bij zo'n deeltjesversneller? Want, want het lijkt me zo'n rare sfeer. Dan heb je, heb je honderden gepromoveerde mensen uit alle delen van Europa. En die zitten daar bij elkaar. Die kunnen met elkaar communiceren op een manier... die de man op de straat nooit zou kunnen volgen. Wat, wat, komt, daar, wat komt daar voor cultuur uit voort? Ja, het is natuurlijk wel... Nou ja, ja. ja. ja. Nee, <lacht> dat moet, moet ik zeker beantwoorden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Gezellige cultuur, denk ik wel. Uh, en, en, en ja, dat gaat niet... Een cultuur die, die over veel over natuurkunde gaat, maar ook over andere zaken? Nou, het is natuurlijk het, het is een ja. laboratorium waar, uh, um, wat is het ook weer: 70 landen bij elkaar komen en 160 instituten. Uh, het is echt een wereldlaboratorium. Hè? Het is niet Europees, het is echt wereldwijd. En dat geeft ook wel uh, hele, um, ja fascinerende dingen van... van met, met Italianen ga je andersom dan met Spanjaarden. En als er een Japanen vertelt, dan begrijp je nooit wat die aan het zeggen is. Want die kan ik niet verstaan. En de Amerikanen, die hebben hun eigen deeltjes voor sneller. Dus, ne, ja, een vorige generatie deeltse de versnelling. Je moet niet zo nationaal denken. Ook Europa, Europa was betrokken bij de versneller in Amerika. Dus dat is Amerikanen niet een soort strijd zijn. tussen... tussen van, ja, oh jee, dat is ik natuurlijk wel zijn... leuk om even uh, een Europese topkwark te vinden en zo. Maar uiteindelijk uh, is het redelijk grenzeloos. Ja. Maar die, die in Europa, die is, die is in 2008 opengegaan. En er ja. waren nog mensen die dachten, oh jee, de wereld vergaat. Ja. Dat is, dat is een gedachte die je op veel punten in de geschiedenis zult terugvinden. Ja. Toen is die een hele tijd kapot geweest. Allemaal, allemaal problemen. Dat, dat heeft enorm het nieuws gehaald. Ja. En nu, nu loopt die al een tijdje. Maar dan is ook meteen de publiciteit helemaal geduwd. Omdat we bezig zijn. We zijn jullie, bezig. jullie zijn gewoon, uh, we zijn working. gewoon uh, we zijn, uh, in working mode. Ja, en meetgegevens verzamelen. Ja. En ik zei net al, het zijn statistische processen. Dat betekent dat je heel veel meetgegevens nodig hebt... voordat je iets kunt zeggen. En, en dat betekent... Dat betekent dat we nu eigenlijk aan het wachten zijn op die metergevens. En met wat we binnen hebben, zijn we de detector aan het kalibreren, Dus aan het controleren of, of we uh, uh, uh, zien wat we verwachten te zien. Of de detector goed werkt. Maar dat, dat kleine 1.0 uh, deeltjesversnellertje in Amerika... <laughs> die, die loopt, die loopt al een hele ja. tijd. Dus ja. misschien dat die bewijzen van geluk al eerder dat Hicks deeltje vinden. Dat had mogelijk geweest, inderdaad. Maar het is een klein ja. beetje de schilpad tegen... wie was het ook weer? Um, nou ja, tegen iets snellers. Ja, precies. En Vlievle um, is de Tevatron dus redelijk ingehaald. Uh, eigenlijk zitten we nu op het punt, op het omslagpunt... dat we, ik denk over een paar maanden... Uh, wel kunnen zeggen dat de resultaten van, uh, van deze deeltjes sneller... die van de Tevatron heeft uh, overschaduwd. Dat is nog net niet zo. En het deeltje, wordt het nou 2011? Of durven jullie dat nog niet te voorspellen? Nee, dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Nee. Ik, nee. Denk wel, ik denk wel dat we alweer een extra gebied kunnen uitsluiten in 2011. Maar nou, dat, is niet zo niet, spannend. dat is nog niet zo spannend. Maar op een gegeven moment heeft het hicksdeeltje geen plekken meer... waar hij zich kan verstoppen. Ja. Dus uitsluiten, bepaalde massagebieden uitsluiten... is ja, toch ook wel een beetje spannend voor ons. Ja, we zijn er maar... net zeg maar, aan het uh, omsluiten om dat hicksdeeltje En we weten steeds voor steeds grotere... Gebieden waar hij zich kan bevinden, van nou, daar zit hij in ieder geval niet. En dan nog een mooie eerste zin uh, voor de persconferentie, wie je hem ook mag geven. Hè? Dat je, ladies and gentlemen, we got him. Of een uh, <laughs> ja. small step for men, er moet, moet een mooie one-liner komen. Ja, maar dat mogen jullie verzinnen. De, de media, ja. wij moeten dat verzinnen. Ik denk dat we uiteindelijk dat die. We hadden het er net over wie gaat het Hicks presenteren. Het zou me niet verbazen als, als dat gewoon iemand is... die uh, in zijn analyse gewoon ineens iets ziet wat hij niet begrijpt. En, uh... Gewoon een natuurkundige, ja. een onbekende. Ja. En, en, dat, dat zou ik het mooiste vinden, ja. dat er niet zo'n politicus mee ja. vandoor gaat. Nou, als, er ge, als het geen standaard uh, analyse is... dus als iemand echt iets heel slims heeft gedaan in zijn analyse... en daarom dat Hicks-deeltje als eerste ziet... dan denk ik ook dat, uh, dat die persoon het dan uh, mag laten zien... Maar anders is er toch wel iets voor de uh, spokesperson van Atlas: ja. het is trouwens een vrouw Fabiola Sianotti. Ja. We laten eerst ons brein rusten met een plaatje en daarna gaan we het oermisterie oplossen. Disappear in complete disarray. Reaffirm what our grandfather says. Love the kisses that I'll be sending you. Play the rhythm that I'm pretending to. Take the time to find out. Why I bowed out, I was flat on my own, my darling. Fought the lessons of grace for so long. When your trip's only five meters long, and you find you've been grown all along, join the living, innoxious lullaby. Only sleeping cabrones could sympathize Only they could forget their consciousness I was flat on my own, my darling Fought the lessons of grace for so long You can't stop laughing if you can't stop falling It makes you wonder whether he is calling Give them a token Give them a token to play hey, hey, hey, hey, hey. Phone stops ringing when I play your number No bad loving could pervade my slumber Give them a token, give them a token to play Hey, hey, hey. Minor love can be shorn like a scar.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 Give them a Token, gezongen door Adam Green. Ik zit in de studio met Stan Bentvelsen en Marcel Vreeswijk, beide natuurkundigen. We hadden het over de deeltjesversneller, over het Higgs-deeltje, over uh, het systeem der deeltjes waarmee wij de wereld hopen te kunnen beschrijven. Ja, en dan, dan blijft toch uiteindelijk dat merkwaardige mysterie... over dat er op een dag helemaal niets was... en dat er dan ineens een soort uh, ja, gekke explosie heeft plaatsgevonden... en dat daar dan een miljarden jaren durende nasleep van was... en een heelal dat steeds maar uitdijdt... Met, met miljarden sterren, met allemaal weer planeetjes eromheen... en dan zitten wij hier op dit blauwe bolletje... en we leven, we zijn ons daar bewust van. Het is fascinerend dat je daar toch iets van kunt begrijpen. En um, in ieder geval... Dat je als het ware de vragen kunt stellen, vind ik die daar. Uh, die, nou, dat je dit soort vragen kunt stellen. Misschien vind ik dat wel het meest fascinerende. Dat je überhaupt de vraag kunt stellen. Ja. Dat, je, dat je het bewustzijn hebt om te. Om je, soort... je, je, je vraagt af waar de Big Bang uh, vandaan komt. Nou ja, maar je vraagt je wel af waar de Big Bang vandaan komt. Dus uh, blijkbaar. Ja, waar uh, komt de Big ben eigenlijk? Uh, de Big Bang eigenlijk vandaan. Waar, waar, waar is die oerknal mee begonnen? Hoe kan er uit niets ineens zomaar zo'n enorme explosie plaatsvinden? Ik hier blijft het antwoord schuldig. Nou ja, dan gaan we het al gauw hebben over kwantumfluctuaties ja. en dergelijke. Dat is het, dat is het standaard antwoord wat, uh, wat de natuurkunde op dit moment kan geven. Maar eigenlijk is het zo dat alles wat voor de Big Bang uh, gebeurd is... behoort niet tot de natuurkunde. Onze natuurkunde begint pas vanaf, uh, vanaf dat moment. Tijd, dus... ruimte en natuurkunde beginnen pas uh, ja, ja, dat is na tijdstip de Big is nul. En wat daarvoor is gebeurd is een ander vak. Welk vak is dat dan? Ja, misschien wel ik theologie. Ik in. weet het niet. Nee, nee ik <laughs> weet het niet. Maar als natuurkundigen er iets over zouden moeten zeggen... En, uh, dan zou ik zeggen dat is een kwantumfluctuatie Dus wij geweest. zitten al een en... paar miljard jaar in de nasleep van een kwantumfluctuatie. Ja, is dan geleende energie uit een of ander uh, niets dat ontploft is. Nee, in het begin was er niets dat ontploft is. Om de, en, en even mag je zomaar energie lenen uit het vacuüm... maar nu wordt het een beetje vaag, ben ik bang. Ja, kwantumtheorie <laughs> uh, uh, uh, noemde het al... We gaan het er maar niet over hebben. Want het wordt zo ongelooflijk ingewikkeld. Dat, dat ik, ja, ik heb wel eens een poging gedaan het te begrijpen. Maar dat, dat was, was ijdele hoop. Dat ging niet. En ik heb me laten vertellen dat je al natuurkunde moet zijn gepromoveerd. Om überhaupt eraan te kunnen beginnen. Dat het zo ingewikkeld is. Nou, dat vind ik nou, ook weer overdreven. Nee, we leren het onze eerste jaar. Maar er zijn misschien wat, dus. wat. Ja, precies. Er zijn wat twee verschillende dingen. Je kunt, in de kwantummechanica gelden ook weer rekenregels. En die rekenregels, die blijken, daar blijkt de natuur zich aan te houden. Je kunt je natuurlijk afvragen waar die rekenregels zelf vandaan komen. En dat is een stukje wat uh, heel lastig is om, om uh, voor te stellen of te begrijpen. Maar uiteindelijk kun je het ook heel pragmatisch benaderen. En, en uh, ja, de wetten van de kwantummechanica die voorspellen dit of dat. En uh, zo, zo, zo zit de natuur blijkbaar in elkaar. Voor heel veel mensen is het ook aanleiding om uh, meteen over te gaan op, op leuke science fiction. En zo kwam er iemand naar mij toe laatst en die zei dat, dat er inmiddels wel veertien dimensies zijn. <laughs> Dus, dus dan, dan zou die, dit enige oerknal zijn geweest, maar dan vinden de hele tijd oerknallen plaats en dan is dit niet ja, de hele. Ja, er zijn twee hele, verschillende dingen. Ja, ja, dat, ja, dat, dat, dat heb je ook ja. nog eens. Ja. laten we eens beginnen met die dimensies. Want, want hoeveel, hoeveel zijn er en wat is dat eigenlijk? Nou, wij, u en ik leven hier om ons heen in vier dimensies. Uh, drie die uh, kent u, want u kunt naar voren, naar achteren, naar links en naar rechts en omhoog en omlaag. Dat zijn de drie. En dan de derde is natuurlijk uh, het feit dat we ook door de tijd heen bewegen. Ja. Daar hebben, we niet zoveel, sorry, de vierde. Daar hebben we niet zoveel zeggenschap over, want we bewegen niet zo makkelijk uh, terug in de tijd. of, of uh, maken een sprong voorwaarts. Die tijd die glijdt aan ons voorbij. Maar dat zijn vier dimensies. Um, ja, waarom de vier zijn? Dat is natuurlijk. Uh, dat is een vraag die je kunt stellen. En um, uh, je kunt je misschien indenken dat er misschien wel een vijfde of een zesde dimensie is. die wij niet kunnen zien. Uh, dat zou betekenen dat het wel speciaal moet zijn. Die extra dimensies die zouden dan opgerold moeten zijn. Die zouden dan klein moeten zijn. Ja, en nou dan kom je alweer in de wereld van, van, de, van de kleine deeltjes terecht. Uh, een van de scenario's natuurlijk die we helemaal in het begin hadden... toen deze snelle aanging, uh, was een mogelijk scenario... misschien heeft u er wel van gehoord dat er zwarte gaten zouden kunnen gemaakt worden. Ja, en, en dat jullie, dat jullie daar en, hele gevaarlijke experimenten zouden uitvoeren. Ja, Dit is ja, zelfs een proces ja. geweest van iemand die zei: Nou, iemand hou ze tegen. Ja, en uh, de reden dat ik nou zwarte gaten aanhaal is omdat die zwarte gaten. Uh, dat is een mogelijk scenario uh, in theorieën die meer dan vier dimensies uh, hebben, maar vijf of zes of zeven of meer dimensies. En in die opgerolde dimensies zou dan de zwaartekracht, wat eigenlijk om ons heen... toch een vrij zwakke kracht is, zou ineens sterk kunnen worden. En als we dan met die deeltjesversneller in staat zijn... om in die extra dimensies te kunnen penetreren... dan zouden we ineens die hele sterke zwaartekracht voelen. En dat zou dan een zwart gat kunnen veroorzaken. Nou, het is nog niet gebeurd. De versneller die draait op halve kracht... Um, uh, over een paar jaar gaat hij, uh, neemt gaat hij, hij nog een stap, uit? dan gaat hij voluit... en dan hebben we dus weer een kans dat we toch nog worden opgeslokt. Ja. Dat zijn wel kwantumzwarte zwarte gaten. En, <lacht> en we weten ook zeker dat die heel snel verdampen, hoor. Dat, uh, dat moet ik er zeg, wel hij... aan toevoegen. <lacht> en als het echt zo was, zou je het ook niet weten. Ik bedoel, dan kom je misschien aan een tragisch einde, maar je zult nooit weten waar het aan lag. Als ja, maar individuen. we weten zeker dat ze meteen weer verdampen. <lacht> Oké. Okay. Ja. En ja. Uh, Marcel ja. Vreeswijk, dan is er natuurlijk die andere vraag... Van, is dit het enige... Universum of, of zijn er meerdere? Want als die oerknal een soort toevalligheid is in de kleine deeltjes... ja, dan, dan zouden natuurlijk de hele godganse dag oerknallen kunnen plaatsvinden. Ja, ja dat, is, dat, is een, wel... dat is een hele goede vraag. En, en zolang die andere universums niet uh, in aanraking komen met ons universum... kan dat. Dan hebben we daar helemaal geen, uh, geen probleem mee. Kunnen, kunnen maar we, we komen niks, er ook kunnen nooit achter. Meten. Maar tot op dit moment uh, hebben we daar geen enkele aanwijzing voor... dat er meerdere uh, universums bestaan. We zijn nog nooit uh, ergens tegen opgebotst uh, als geheel. Maar ja, als we erachter zouden zijn gekomen... zouden we misschien niet meer bestaan. We zijn wel experimentele fysici. Hè? Je kunt, we kunnen gaan bedenken hoeveel engelen er op een punt van een naald passen. Maar <laughs> uiteindelijk uh, willen we toch, gaan we toch dingen meten... en willen we de natuur om ons heen... Uh, uh, benaderen vanuit het experiment. Ja. En, en als er inderdaad... Uh, nou, nog een universum bestaat wat, wat geen enkele interactie met ons heeft... kunnen we dat niet aantonen. Want, want en we de, kunnen het niet meten, we kunnen er geen proefje ja, mee doen. Nee, en iemand mag zeggen dat, dat er nog honderd universums bestaan... en nog duizend, dat maakt mij allemaal niet zoveel uit... zolang we komen er niet mee in aanraking. Tim, ah, dit, ja. is, dit is niet, misschien <laughs> niet theoretisch... vind ik het wel een interessante vraag. Hoor, trouwens. Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Maar voor een uh, experimenteel fysicus is dit geen... Uh, ja, is dit, ik kan er niet veel mee. Nee, ik U zou, wilt uiteindelijk ik, ik, gewoon een proef doen, ja. een, een heldere hypothese... en dan Precies. gaan we dat onderzoeken en dan kan ik gewoon aan het eind van de rit... een antwoord geven. Ja, ja. je doet er misschien een beetje over van, nou ja, je beperkt je heel erg. Nee, maar, maar dat juist is de schoonheid van de wetenschap. Ja, dit is de, de ja kracht. laat ik dat vooral benadrukken, want dit is ook de kracht van de wetenschap. Juist doordat we altijd hebben gekeken naar het experiment... en altijd hebben gekeken, uh, hoe interpreteer ik dat... en hoe leg ik het in verband met eerdere uh, ontdekkingen of... of, of uh, uh, uh, uh, uh, begrippen die we hebben van de natuur... zijn we zo ver gekomen... dat we nu een higgsdeeltje hypotheseren. En, en ja, we zijn wel ja, steeds ja, verder gekomen. Anders, anders kom je op het punt dat je dingen moet gaan geloven. En, en die weg... Uh, ja, die wil ik persoonlijk niet ingaan. Want, want dat ik... daar, en daarin is, is wetenschap... heeft ook iets heel beschaafd om, Omdat je uh, het dat doet op basis van bewijzen... En, en andere jouw redenering overlegt. Anders roept iedereen maar wat. ja. ja. Ja, dat, iedereen mag geloven en roepen wat hij wil, hoor. daar niet van. Maar ja, voor mij persoonlijk vind ik het belangrijk dat dingen ja, controleerbaar zijn. En, en, en op die manier uh, wordt mijn nieuwsgierigheid bevredigd uh, hoe de natuur in elkaar zit. We zijn ja. begonnen met dat we van, van, van moleculen naar atomen gingen... en van atomen naar steeds kleinere deeltjes. En nu zijn we al op deze ultrakleine deeltjes terecht... Is het denkbaar dat, dat daarbinnen ook weer deeltjes zijn? Dat elk deeltje weer bestaat uit nog weer vier subdeeltjes... en dat, dat die jacht om het kleinere nog steeds doorgaat? Ja, je zou inderdaad kunnen zeggen dat elke versneller met een hogere energie... kun je ook interpreteren als een versneller... Ja, of als een microscoop met een hogere resolutie... zodat je nog kleinere uh, objecten kunt uh, waarnemen. En inderdaad zijn er ook modellen die zeggen... nou ja, zo'n elektron of een kwark, dat is eigenlijk een samengesteld deeltje uit nog kleinere... Um, uh, vormen van materie. Misschien gaan we dat vinden, misschien niet. We staan er wel open voor. En um, ik zelf heb daar niet zo heel veel geloof in. Uh, als je nog veel verder gaat, uh, maar ja, dan kom je ook weer erg in het uh, domein van de theorie. Uh, zou het zomaar kunnen zijn dat we het niet hebben over deeltjes... maar dat we het hebben over kleine snaren die bepaalde, op bepaalde manieren trillen. En de vorm en de frequentie van trillen geeft aan wat voor type deeltje je hebt. En dat is de, de befaamde string theory. Ja, ja. en dat is natuurlijk een, een heel hypothetisch. En wij zullen er ook niet in staat zijn om met deze versneller daar iets over te zeggen. Daar is die echt niet krachtig genoeg voor. En ook lang niet krachtig genoeg voor. Hè. Je moet je dan voorstellen, als je dat zou willen onderzoeken, dan zou je een versneller nodig hebben. met een omtrek die zo groot is als de baan van de aarde om de zon duurt nog even. Ja, dus dat we, duurt we, nog even we daar budget ja. voor krijgen. Ja, van, die, van die substructuren van de, van de huidige elementaire deeltjes... dus zitten er nog andere deeltjes in een elektron. Daar zouden we al gevoelig voor kunnen zijn... Hè, als, dat, als we bij de huidige energieën, bij de energieën van de LHC... dat, dat elektron kapot kunnen schieten... Hè, dan, dan zouden we dat al terugzien in onze metingen. Ja. En daarom doen we de metingen. Ja. Daarom reproduceren we de metingen die al door andere experimenten zijn gedaan bij lagere energieën. Want bij hogere energieën zie je misschien wel iets terug van dit soort structuren. Ja, dat is de resolutie van de microscoop ja. inderdaad. Ja. Je dan... en wat we tot nu toe gezien hebben, dus door te kijken naar die topquarks... of de andere standaardprocessen die al eerder zijn gemeten... hebben we nog geen afwijkingen kunnen zien. Maar de meetfouten die moeten ook nog veel, veel beter worden als we meer meetgegevens hebben. Moeten jullie eigenlijk elke keer met, met de, de trein, bus of auto naar Geneve om, om die gegevens uh, waar te nemen, of kunnen jullie het inmiddels vanuit jullie instituut in Amsterdam gewoon volgen? Je moet naar... Uh, we gaan met de EasyJet trouwens. <laughs> Oké. Okay. Uh, naar Zenerven om op de hoogte te worden gebracht. Uh, laten we zeggen, in, meestal in de wandelgangen... of tijdens de bijeenkomsten over de strategie van je analyse. Maar misschien, mag ik even zeggen... maar die, de, de meetgegevens zelf... die uh, worden eigenlijk instantaan de, uh, over de wereld heen verspreid... zodat we uh, daar ook uh, net zo goed vanuit Amsterdam aan kunnen sleutelen. Ja, die worden op het zogenaamde crit uh, neergezet... Ja, dat is een nieuwe computerinfrastructuur eh, van hele grote ja, farms, clusters van computers waar met grote diskcapaciteiten de, de bij. En daar worden al die gegevens neergezet en die zijn dan voor de, member, de members van Atlas, de leden van Atlas toegankelijk via dat zogenaamde CRIT. En op die manier kunnen wij er eigenlijk bij. Want niet iedereen mag er natuurlijk zomaar bij. Want anders dan, waar we het eerder over hadden... Eh, niet iedereen mag alles weten op dit moment. Ja, maar die meetgegevens zijn wel zo abstract... dat een buitenstaander er eigenlijk ook niks aan zou hebben, hoor. Dat moet ik er nou wel meteen bij zeggen. Je moet echt diep en diep in Atlas in het experiment zelf zitten... om te begrijpen waar die meetgegevens op slaan. Maar goed, dat, terzijde, dat, dat zijn in feite geheime beschermde gegevens. En, en die gegevens, die... die, ja, die uh, reduceren wij nog een keertje. Dus we gaan door al die gegevens heen... en reduceren dat, naar dat gedeelte toe waar wij geïnteresseerd in zijn. Bijvoorbeeld een topkwark En dat zetten we dan weer in Amsterdam neer. En daar uh, reduceren we het nog een keer... tot we op een gegeven moment echt een plaatje kunnen maken... om erover uh, te kunnen praten met elkaar. Stel nou, één uh, deze dagen komt het nieuws uit... dat het Higgsdeeltje deeltje niet is gevonden, sterker nog. Het is uitgesloten dat die er is... Is er nog een alternatief waarbij toch het standaardmodel in stand kan blijven? Of moet het meteen helemaal drama uit? En zo ja, wat is dat alternatief? Is er nog een alternatief? Nou, nee, dat standaardmodel zonder Higgs-mechanisme. Dat, dat, ja, ik zie dat als een auto die rondrijdt zonder motor. Dat is heel moeilijk voor te stellen. Dus ik denk dat het dan het. Het ja bijna het raam moet, zou ik toch wel durven te beweren. Nou, het fascinerende is dat we uh, dan gaan zien... Wat, wat dan die nieuwe motor is van die auto. Omdat uh, als het Higgsdeeltje niet bestaat... gaat het zo verschrikkelijk mis in de voorspellingen van het standaardmodel... dat we dan uh, andere... Uh, dat we dat kunnen zien. We kunnen andere processen in die botsingen gaan, uh, gaan bekijken. En ja... Als daar geen X deelt zijn rol speelt, dan gaat dat helemaal fout. Dus dan krijg je een heel nieuw soort uh, manier van kijken... namelijk dat je iets ziet waarvan je het bestaan nog niet vermoedt... maar dat kun je observeren en een ja. beetje meteen... Ja, dan, dan, zouden dan, dan moeten er afwijkingen zijn in andere processen... die we kunnen meten met die botsingen. Ja. Ja, op zijn best zou het standaardmodel nog geldig zijn bij de lagere energieën. Ja, maar dat is die sowieso. He, is niet feit, sowieso. Hoewel we nu ook al metingen hebben waar stiekem... Quantum kwantumcorrecties in zitten, waar het Higgs-deeltje al in is meegenomen. Als we, die, als we die correcties niet zouden toepassen... zouden de metingen al niet kloppen met de huidige theorie. Dat moet ik er dan ook alweer aan toevoegen. Zij... Ja, we zeggen eens, het past als een handschoen. Uh, het, het, het is, dat Higgs-deeltje dat, dat lost wel heel veel problemen op, hoor, van het standaardmodel. En, en als het er niet zou zijn, dan zou het ook wel erg verbazingwekkend zijn... dat het er niet is. En dan ben ik echt verschrikkelijk benieuwd wat het alternatief is. Misschien Rijpig. moet er ook maar gewoon weer eens een, een genie opstaan. Want, want je had op een gegeven moment Newton... die heeft de natuurkunde vooruitgeholpen... met zijn beschrijving van zwaartekracht. En toen kwam op een gegeven moment Einstein... met de relativiteitstheorie. Dat waren, waren hele slimme figuren. Misschien, misschien moet er gewoon eens een genie opstaan... die, die in zijn eentje theoretisch iets heel nieuws opstaat. Misschien, misschien moet er maar eens een, een goed experimenteel resultaat komen waarin uh, iemand, waar iemand over na moet denken wat de interpretatie is. Ik geloof erin dat, we, dat we de, er is input nodig is vanuit het experiment. Dat is waar we in de Deels fysica op dit moment staan. We hebben jarenlang allerlei genieën bezig geweest... om allerlei scenario's uit te denken. Nu moet het experiment aantonen wie er eigenlijk gelijk heeft en niet... Dat vind ik veel fascinerender. Ja, ik denk ook dat experimenten de, de, de weg aangeven. Newton uh, die zag appels vallen, om eens wat uh, te noemen. Dat, dat, dat is ook al, een experiment. Dat is, dat is al een experiment. Alleen onze experimenten zijn moeilijker. Het, het gaat niet meer om de alledaagse dingen die je, die je waarneemt. Het gaat om veel kleinere dingen. Dus je moet hele grote microscopen, uh, horen, uh, deeltjesversnellers bouwen... om die experimenten te kunnen doen. En steeds aan de samenleving blijven uitleggen dat ze er profijt bij hebben en dat het ook heel veel dingen oplevert. Want die moet toch dat geld erin blijven uh, pompen. Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar er is natuurlijk uh, wel het een en ander aan spin-off. Uh, je noemde al het World Wide Web. Om maar eens wat te noemen. Om eens wat, te noemen wat we toch wel dagelijks uh, gebruiken, denk ik. En uh, zo zijn er nog meer in de technologie of in de detectortechnieken... in, de, detector in, in uh, de medische wetenschappen die, uh, die daar een plek vinden. Dus hoe dan ook, het ding heeft zin. Maar vooral wetenschappelijk. Stan Bentveldse en uh, Marcel Vreeswijk. Hartelijk dank voor jullie, toekomst en, uh, voor, voor jullie komst. En heel veel succes in de toekomst. En veel succes met het vinden van dat deeltje. Ik hoop dat het, uh, dat het lukt. Maar Dit was Klant. Labyrinth voor vanavond. Wij zijn er volgende week weer. En onze website is uh, te vinden via www.villavpro.nl. Of het is geloof ik labyrinth.vpro.nl. Ik dank u voor het luisteren. En wens u nog een fantastische avond. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag.